Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS top 3. De wachtlijst voor een medische keuring bij het UWV wordt de komende jaren veel langer. Nu staan er al zo'n 29.000 mensen op. Over vijf jaar zijn dat er waarschijnlijk 200.000, schrijft minister Van Heijem aan de Tweede Kamer. Hij zegt dat het stelsel piept en kraakt. Politiek verslaggever Roel Bolsius vertelt hoe dat komt. Dat komt door het tekort aan keuringsartsen. En dat tekort neemt alleen maar verder toe omdat heel veel keuringsartsen dicht tegen hun pensioen zitten. Bovendien is het een heel ingewikkeld systeem. De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van iemand. Uh, ook hoe arbeidsongeschikt iemand is, hoe hoog de uitkering mag zijn, dat kost veel geld. Opnieuw zijn er tientallen Palestijnen doodgeschoten bij een hulpuitgiftepunt in Gaza. Maar Ook raakten 200 mensen gewond volgens Palestijnse bronnen. Mensen die eten kwamen halen zouden onder vuur zijn genomen door Israëlische tanks en drones. Israël heeft nog niet gereageerd. Eerst zeiden ze ja, ja, ja, maar het wordt nu toch een nee voor Goldband. De Hagenezen waren geboekt voor de Zwarte Cross, maar zullen er toch niet bij zijn. De organisatie achter het festival is een tijd geleden overgenomen... door een grote Amerikaanse investeerder die ook banden heeft met Israël. Dat voelt niet goed, zegt Goldband op Insta. Het optreden is daarom gecanceld. En een kermisbezoeker in Nistelrode is door het oog van de naald gekropen. Ze zat in zo'n bal die tussen twee enorme elastieken omhoog wordt gecatapulteerd. En op beelden is te zien dat haar veiligheidsbeugel niet vast zit. Ze springt dus uit de bal om te voorkomen dat ze eruit geslingerd zal worden... De omroeper geeft intussen zero fucks. In het filmpje op Dumpert is te zien dat het meisje alsnog in de bal stapt... goed vastgezet wordt en omhoog schiet. Online maken veel mensen zich kwaad. Ze zeggen dat de chemisch mensen zaten te suffen... en dat het meisje wel dood had kunnen zijn. Het weer wat wolken, maar ook steeds meer zon bij 18 tot 22 graden. Morgen meer zon en warmer bij 23 tot lokaal 29 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 in your shopping cart through the storm Most people buy it but you feel it's one that we cannot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 Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Maar kijk, men is veranderd, want rooms-katholiek en protestant begonnen toch hun greep aan te verliezen. Men moest dus wel een andere koers gaan kiezen.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 Hulpeloos nog trillend met haar poten, stervende vogel aangeschoten. Around and wonder what your mom will bring damn. maybe a damn moment. Well, it's alright, even if the sea you're wrong, Well, it's be alright? Sometimes you gotta be strong. Well, it's alright, as long as you got somewhat to lay with well,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 Just Glad to be here, happy to feel that like. it, it don't matter if you're by my side. The end of the line, I'm satisfied. Well, it's all.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 De zijn niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dat ik niet? Zomer of winter, altijd weer. Zie Dit was Red Box Met for America. Yesterday, yesterday, yesterday. De Boomtown Reds is een muziekgroep rond de Ierse zanger Bob Geldorf. Opgericht in 1975 in Dun Laoghaire, Country Dublin in Ierland. De oorspronkelijke naam van de groep was The Nightlife Trucks.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 Trees, country roads, take me home